Mariette Krol met het NOS Journaal. President Obama is opgeroepen in afwachting van het oordeel van een rechtbank over een blanke politieman in Ferguson. De politieagent schoot in augustus een zwarte ongewapende tiener dood. Dat leidde dagenlang tot rellen. Een rechtbank moet besluiten of hij daarvoor wordt vervolgd. Gevreesd wordt dat ontslag van rechtsvervolging opnieuw tot onrust zal leiden. Minister Kerry is positief over de, het verloop van de onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran. Er is dan geen akkoord gesloten, maar er is wel substantiële vooruitgang geboekt. Ook de Iraanse president Rouhani vindt dat. Er wordt daarom de komende maanden doorgepraat. Westerse landen, China en Rusland, willen dat Iran afziet van nucleaire verrijking. Omdat ze bang zijn dat het land werkt aan een kernwapen.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 Het grootste deel gaat morgen niet meer open en voor medewerkers wordt ontslag aangevraagd. De curatoren zeggen dat er nog één serieuze overnamekandidaat is die zich op het laatste moment heeft gemeld. Pas volgende week wordt duidelijk of dat toch nog iets oplevert. Halforts ging begin oktober failliet. En dan nog het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond. En ook is mist mogelijk. Morgen eerst nevelig, daarna wisselend bewolkt en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, ik ben heel tevreden met de woonplas, Ik woon op een rustig stuk vanuit horen, dus uh, ik heb, uh, ja, ik woon wel naast zijn school, dus uh, s morgens om half negen moet ik wel even opletten dat ik, als ik, nou werk, als ik, als ik werk heb, op het moment, dan, als ik dan, uh, dat ik geen last heb van die kinderen, want je rijdt ze zo omver. Ja, dat is natuurlijk met scholen, hè. Ja. We lopen allemaal in en uit, juist op die tijd. Ja. En... Um...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 Een, ja, een discipelschapstraining. Dat jij geleerd van uh, hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat heb je ook bij uh... uh, de Opdroog, doet Witten Mission. Een mm -hmm. organisatie. Bedoel je die organisatie Zo ook? Iets. Ja. En dan gaan ze ook uh, na zo'n studie ook uh, over de wereld, hè, mm -hmm. of hulpverlening.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 Dat ze en dat, gaan wegen, ja, precies. De dat is mee bezig zijn, inderdaad. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar uh, Nessen, omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, mm. voelden ze daar een, di een ding om de straat daarop te gaan. En zodoende is het uitgegroeid uh, naar na, na, ja. dat ze er nu ja, in Lelystad staan of, in, uh, of hier in Halen, ja. Maar geweldig, hè? want er zijn wel meerdere bussen begreep ik ook hè? van de house. Klopt, er zijn meerdere bussen. Ik weet niet precies ja. hoeveel bussen er zijn. De meeste zijn ook in rood. Ja. Wij hebben nu, nu nog een, een, een witte bus ja. Met, ja, met mooie regenboogkleurige teksten erop. Maar ja, die gaat er helaas uit. Mm. En ja, die gaat er echt weg. Die wordt verkocht en dan krijgen we ook een rode bus voor terug. Oh, dus dat wordt, nu zijn alle bussen worden dan rood met die ja. teksten. Wat voor tekst staat er op? Er staan ja, verschillende teksten op. En op de, de bus van ons staat Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Mm. Maar ja, ja, van die andere bussen weet ik het niet, omdat we die ook nooit gebruiken. We gebruiken alleen die witte bussen momenteel. Dus. Ja, en daar staat dus bijbeltekst op. Ja. Dat Jezus de weg naar God is. En daarover Sowieso. kunnen de mensen dus in gesprek raken. Hè? Zeker. En het is een interkerkelijke groep evangelisten, heb ik begrepen, van meerdere kerken ja, die meedoen, waaronder jij. En welke uh -huh. kerk kom je eigenlijk tegenwoordig? Ik kom uh, tegenwoordig in de Leefde Evangelie gemeente op Schipholrijk. Okay. Met heel veel plezier. Dat is in Asmeer, toch? Uh, nee, Schipholrijk. Oh, zo heet dat. Oh, ja, ja, dat, dat heet ja. echt Schipholrijk. Oké. Okay. En uh, ja, uh, ben je ook gelovig opgevoed, want je bent daar heel actief in, hoor ik nu. Uh, uh -huh. Evangelisatie, geloofsleven. Uh, hoe is dat bij jou gekomen, dat je dat wilde gaan doen? Nou ja, ik uh, kwam naar huis, kwam ik tegen... Uh, op opwekking kwam ik dat tegen, een christelijke uh, conferentie waar je vier dagen, vier dagen zit en dan alleen maar ja, studie krijgt over je geloven, gaat zingen over het geloof aanbidding en dat soort dingen.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 Want toen, uh, toen uh, wisten ze wel hoe waar allemaal die uh, plaatsen waren en uh, toen heb ik mijn gegevens uitgelaten en toen zei die meneer van als je nou binnen een week of twee niet gebeld wordt of uh, ge-mailed, ge -ge bel ons dan even, dan gaan we het even goed regelen met je. Dus uh, ja. nou, dat hebben we gedaan en uh, zodoende ben ik, uh, ben ik uh, bij hun terechtgekomen hier uh, op, op Haarlem. Ja, dus toen hoorde je van hun dat ja. dus zo'n bus in Haarlem ook stond. Zeker. En toen kon je daar meteen meedoen hè? Ja.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 Boven op de handen van de pianist kunnen zitten, of bovenop de handen van de gitarist gewoon even hele kleine leuke shotjes maken. Maar we zijn er nog in aan het groeien, maar alles loopt wel, wel, wel erg leuk en lekker. Ja, en veel jongeren komen daarop af. Hoe groot is die zaal? Hoeveel mensen kunnen daarin, zeg maar? Of komen er op de jeugdgroepen af? Ja, er komen er uh, redelijk wat op af. Ze komen echt uit het hele land. Want soms oh, hebben we wel ja. mensen uit Zeeland daar zitten en dan denk je echt wou, wou, Gaan jullie voor even één avondje in de maand gaan jullie hierheen? Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, ja. Maar uh, ik denk, denk dat er een man of 600-700 in kan als, als, we niet, als we niet proppen. Ja, ja vroeg, het is wel iets teruggenomen. Vroeger we gingen, was het wat, wat voller. Toen stond ook de brand aan de deur. Toen moesten we ook mensen echt weigeren. Maar ja, dat hebben we nu gelukkig niet meer omdat er dan veel Ja, te veel. Waren. was gewoon brandgevaar. Eh, oh, oh, voor eigen brandgevaar. Nou, dat is wel een grote opkomst, hè? 700 jongeren bij elkaar. Dat is wel heel bijzonder. En kan je iets uh, meer vertellen over uh, ja, hoe je Gods leiding in je leven ervaart...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 ja, was ik naar de dokter gegaan midden, midden, naar het ziekenhuis zelfs midden, midden in de nacht van ja, dat gaat niet meer. Dus ze hebben alles onderzocht. Ik wist gewoon niet wat het was toen nog. En uh, toen hebben ze alles onderzocht. Ze dachten eerst mijn hart. Maar dat was het gelukkig niet. Ja, ze moeten dat, ja, omdat je dat zegt, dat zit dan midden in je, ja hoe moet je het daar. Je, jij, jij, jij slok dan hem, ja, dat zocht. Ik. Ja, dan, ja, dan denk ze ook je hart, dus ze gaan van alles uit.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 Zo, zo, zo leek het wel, maar hij was gewoon bewusteloos. En uh, ja. Nou, hij, hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis, maar hij is er goed vanaf gekomen. En, uh, ja, dat, jochie, dat was, had nog geen zwemles gehad. En uh, toen was hij in de sloot gevallen. En uh, de buurman heeft hem gered. Hij, kreeg, hij had wel water in gekregen. Dus hij moest naar het ziekenhuis voor, voor de, om het water eruit te laten halen. Maar hij heeft het gewoon overleefd. En, uh,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 Nou ja, ik ben er nu nog vrij jong in, dus ik kan, ik kan nog een hoop leren, dus daar ben ik altijd sta ik wel voor in. En ja, ik hou het nu tot baan 7, want ze vragen me ook wel eens bijvoorbeeld als we een trouwerij in de kerk hebben of ik het wil doen, maar dan, dan wijs ik het vaak af, omdat ik dat dan nog net even iets, een stapje te ver vind, dan moet je veel meer, veel meer opletten en doen. Ja, daar en, kan je in groeien, kan ik, dat kan dat zou willen, hè? Zeker, ja. zeker. En uh, we hebben nu ook uh, professioneel iemand erbij zitten, die, oh, ja. die, die geeft ook tips en doen. Uh, dus uh, ja, we worden ook wel getraind onder het werk wat we doen. Ja, nou, dus er zit Dus ja. er zit zeker groei in. Uh, ja, je hebt best en, mooie talenten, die, uh, waar, ja, waar God ook uh, doorheen wil werken in je leven, mm -hmm. denk ik, hè?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 Thank you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 De dwangarbeid in het kamp was loodzwaar. We moesten bakstenen maken, vrijwel zonder gereedschap. Omdat ik dreigde te bezwijken, kreeg ik ander werk. Lichamelijk was ik gesloopt. In die tijd werd ik enorm gesteund door christenen van over de hele wereld. Hun gebed was als een muur rondom mij. Talloze christenen schreven me een kaartje via doors. Zelfs de bewakers waren onder de indruk van de enorme hoeveelheid post die ik ontving.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 A king is worthy of praise, is the great I am. The joy you've given rings out as I lift my voice. I'm captivated by your ways, so I will worship you. You've taken me by love.